Het NOS-journaal. In het vliegtuig dat volgende maand neerstortte in India. werden vlak na vertrek de brandstofschakelaars voor de motoren uitgezet. Daardoor kregen de motoren geen brandstof meer en begon de Boeing van Air India stuwkracht en hoogte te verliezen. Dat blijft uit een voorlopig onderzoek. Hoe de schakelaars werden uitgezet, wordt niet vermeld. Experts zeggen dat ze niet per ongeluk uitgezet kunnen worden. Bij de vliegtuigcrash op 12 juni kwamen 241 inzittenden om het leven... al kwamen op de grond 19 mensen om het leven. Bij een ongeluk met een bus met Nederlandse senioren... zijn in Duitsland zes mensen gewond geraakt... Twee van hen zijn ernstig gewond, melden lokale media. De bus botste tegen twee bomen voordat hij tot stilstand kwam. De buschauffeur is een van de gewonden. Volgens hulpdiensten raakte de bus waarschijnlijk van de weg... omdat de chauffeur onwel was geworden. Op Bonaire is geen plaats meer in de gevangenis en de politiecellen. Verdachten worden daarom vrijgelaten, vonnissen worden uitgesteld... en buitenlandse veroordeelden worden uitgezet... Staatssecretaris Struiken noemt de situatie zeer zorgwekkend. Het aantal gevangenen op Bonaire neemt snel toe, vooral vanwege drugsmokkelaars uit Venezuela. Ook de andere eilanden kampen met een cellentekort. Op Sint Maarten lopen ruim 200 veroordeelden vrij rond. Een week na de comeback van Oasis domineert de rockband de Britse albumlijst. Het verzamelalbum met de grootste hits van de broers Liam en Noah Gallagher... staat 15 jaar na verschijning op nummer 1. Hun debuutalbum uit 1994 staat op de tweede plek. En de plaat die een jaar later uitkwam staat op plek 4. Liam en Noah Gallagher hadden jarenlang ruzie... maar stonden vorige week voor het eerst in 16 jaar weer samen op het podium. Het weer, geregeld zon, alleen in het oosten kans op wat bewolking en een lokale bui. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was de NOS Journaal.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 ZFM in de ochtend. Thank you 6.9FM